Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk op het water tussen Putten en Zeewolde is gister iemand omgekomen. Een groep jongeren had een boot gehuurd en tijdens het tochtje sprong het slachtoffer in het water. Hij kwam toen met zijn arm vast te zitten in de schroef. Aan de kant is hij gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de plannen van de Spaanse regering. Die wil de Catalaanse leiders vervroegd vrijlaten die vastzitten voor een rol bij het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Correspondent Rob Zoutberg. Nou, deze betogers willen vooral één ding voorkomen, dat die Catalaanse leiders voortijdig worden vrijgelaten. Het klinkt misschien een beetje rustig, heeft ook te maken met afstand die we moeten houden vanwege corona. Maar ik zie hier de toegangsweg tot Colón. Duizenden en duizenden mensen, eh, tienduizenden mensen zijn hier onderweg naartoe. Allemaal tegen de regering en dus die plannen om die leiders vrij te laten. De demonstranten zijn bang dat vrijlaten opnieuw voor onrust in Spanje kan zorgen. Als ze vrijkomen, mogen de Catalaanse leiders niet meer voor de overheid werken of in het Catalaanse bestuur. En vijf maanden was hij dicht, maar nu mogen toeristen ook de Martini Toren in Groningen weer in. Rick is gids op de toren en had meteen alle kaartjes uitverkocht. Het is hartstikke druk, ja. We zaten vandaag uh, met elke rondleiding alweer helemaal vol. Dus uh, mensen uh, waren heel blij dat ze weer de toren op mochten. Dolle reizen, zoals dat dan uh, in ons mooie melodieuze accent gezegd wordt. Ja, bijna 300 treden moeten ze op. Ook voor Rick is dat zwaar, meerdere keren op een dag na zo'n coronapauze. Maar als je een weekendje in Groningen bent, dan hoort de beklimming er echt bij. Dat vindt ik. Deze vrouw. Ja, mooi, prachtig. Ja, prachtig uitzicht. Ja, ik vond het heel leuk. En je krijgt het weer nog. Het is zonnig en het wordt warm. 20 tot maximaal 25 graden. Morgen meer van hetzelfde. Veel zon en zelfs nog ietsje warmer. 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Vem, Zon Zee Zandvoort en Zomerhits. One, two, one two, three.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 Dat een heel moeilijke manier.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 Todo me parece bonito, todo me parece bonito, qué bonito que te va, cuando te va, bonito, qué bonito que te va, qué bonito que es esta. cuando se está bonito, qué bonito que es esta. qué bonito que te va, cuando te va, bonito, qué bonito que te va, wat is het? se está bonito, bonito que se es es bonito. Que bonito que está.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 vandaag is rood van rood in blauw. Zand heel mijn hart voor jou. Spring van de rood bedekt te aard dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik woon de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste rode cel.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 Heel mijn hart voor jou, speel van de rood bedekte dagen.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 Groot op te zijn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 Je l'appelle Venise Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier Pacillant pour une cerise Pour ABC Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quel drôle d'idée Quel drôle d'idée